Na het overlijden van de diamantair Andrew Collins wordt zijn broer en mede medevermand Henry aangewezen als executeur testamentair en is uit dien hoofde verantwoordelijk voor de uitvoering van het testament. Andrew Collins heeft zijn dochter Anne als enig erfgenaam benoemd onder de voorwaarde dat haar oom tot haar dertigste de nalatenschap zal beheren en zij daar tot die tijd een kleine toelage van krijgt. Alleen in uiterste noodzaak mag deze bepaling doorbroken worden. Dit alles tot groot ongenoegen van N's echtgenoot Jeffrey, een nietsnut die al spoedig een plannetje verzint om de nalatenschap eerder los te peuteren. Hij ansoneert een kidnapping, waarbij hij N overhaalt mee te spelen. Het losgeld bestaat uit een hoeveelheid diamanten ter waarde van 150.000 pond. Jeffrey's plannetje is echter niet een rijke toekomst met en tegemoet te gaan, maar samen met het geld en zijn vriendin Vicky de platen poetsen. Om Henry heeft zijn bureauchef Charles McCulloch als adviseur ingeschakeld. Binnen. Morgen, Henry. Goedemorgen, Charles. Ga zitten. Dank je. Is er nieuws? Nee, niks. Uh, zijn de stenen goed opgeborgen? Uh, ja, Henry. Ze liggen nog steeds veilig en wel in de brandkast. Neem me niet kwalijk, Charles. Dat was een volkomen overbodige vraag. Huh? Ik begint me voor te gedragen als een zeurdere goudwijf. Ik zou zo graag een een beetje initiatief willen nemen, deze zaak. Ik ben bang dat we tot vrijdag, als ik de stenen afgeleverd heb... aan handen en voeten gebonden zijn. Dat is het hem juist. Dat wachten en niets doen is slopen. Ja, ik, ik begrijp hoe je je voelt, Henry. Waar is Anne? En hoe zou het met haar zijn? En, en zal ze geen nadelige gevolgen overhouden van zo'n ervaring? Anne heeft een heel sterk karakter, Henry. Ik ben er bijna zeker van dat er de zonder kleerscheuren vanaf zal komen. Ik heb gisteravond Jeffrey nog gebeld. Arme duivel, dit is zijn beste te verbergen... maar het was duidelijk dat hij geen raad wist voor angst. Ja, maar dat kan toch ook bijna niet anders? Weet je, Charles? Ik begin te geloven dat Jeffrey verkeerd beoordeelt. Hè? Verkeerd beoordeelt? Ja. En ik zou het eigenlijk niet moeten zeggen, maar... eerlijk, ik heb vaak gedacht dat hij... Uh... Nou ja, een nogal brutaal, oppervlakkig soort jong mens was, zelfs een beetje egoïstisch. In ieder geval niet de goede echtgenoot voor Anne. En je kunt niet zeggen dat hun huwelijk tot nu toe een doorslaand succes is geweest. Maar ja, de laatste paar dagen heb ik gezien dat hij zeer gevoelig is en dat heeft me nogal verbaasd. Ik geloof dat Jeffrey veel meer in zijn mars heeft dan wij denken. Ja, dat denk ik ook Charles. Ik geloof dat je gelijk hebt. Nog een vlug afzakkertje, Vicky? Ja, beter van niet, Jeff. Ik ben toch wel een beetje tipsy. Nou, zullen we dan ons glas leeg drinken en gaan? Afspraak met een ander blondje? Nee, nee, is een brunette deze keer. Wat? Grapje, ik ga naar Anne, lieveling. Naar Anne? Waarom? Nou, er een beetje op te vrolijken. De gerust te stellen. ...het hele verhaal nog een keer met haar door te nemen en zo zo'n soort dingen. Wat voor verhaal? Het verhaal dat ze de politie moet gaan vertellen. Het verhaal dat ze gekidnapt is. Oh, dat verhaal. Ja, ja. maar ze gaat de politie toch helemaal geen verhaal vertellen? Ze blijft in een hotel zitten wachten tot jij er wel lelijke boef van me. Ja, schat, dat weten wij. Maar zij weten het niet, of wel soms? Oh, nee. Hm, tuurlijk hm. weet ze dat niet. Het zijn allemaal bijkomstigheden die erbij horen, die heel belangrijk zijn, begrijp je? Hm? Het, het helpt om er te overtuigen. Oh, ja, tuurlijk. Eerlijk, Jeff. Hoe jij het allemaal verzint. Hm. Jij hebt wel een koppertje, zeg. Ja, je schat. Maar ik heb liever niet dat je zo diep voorover buigt als dus je zoiets tegen me zegt. Waarom niet? Kom nou zeggen, hey, die jurk. Hm, krijg je zin in me, Jeff? Eh, ...luister, liefje... ...over een paar dagen... ...dan zal ik je met het grootste plezier van de wereld laten zien... ...hoeveel en hoe vaak ik zin in je heb. En waarom zouden we een paar dagen wachten? Eh, omdat ik nou echt weg moet. en eh, roept. Oeh, die rotmeid, ik haat haar. Altijd verpessen onze pleziertjes. Niet lang meer, Vicky. Nog eventjes maar. Oké, okay, en Je hebt het dus allemaal goed begrepen, hè? Eh, morgenavond... Ongeveer een uur nadat ik de stenen heb opgehaald, dan bel ik jou hier in het hotel. Begrepen? Ja. ja en wat doe jij dan? Ik betaal hier de rekening. Dan neem ik een taxi naar het station. Ja, ja. Ik neem de trein van vijf over half tien naar Barsten. Dan ben ik in Barsten om ongeveer 20 over tien. Juist, ja. Oh, en vergeet niet om er een beetje voor uit te zien. Hè? Ja. Haar in de war, make-up, kleren verkreukeld, ja, dat soort dingen. En dan ga ik regelrecht naar het politiebureau en daar vertel ik mijn verhaal. Uh -huh. En daar zie ik erg tegenop, Jeff. Ik bedoel, het is nu wel gemakkelijk, maar op het bureau zou het best wel eens een beetje lastiger kunnen zijn. Luister, en als je voelt dat je het niet meer redt, denk dan aan al het geld dat je met die toneelvoorstelling zit te verdienen. Aan het fantastische leven dat we daardoor kunnen krijgen. Uh -huh. Ja, Jeffrey, als alles goed loopt... Wat nou als alles goed loopt? Natuurlijk loopt alles goed. Dat geld, dat krijgen we beslist. Nou, oké, okay. luister... Als we het geld hebben, wat denk je? Zou het dan niet fijn zijn om de boel de boel te laten en er een poosje tussenuit te gaan? Onszelf een heerlijke vakantie cadeau te doen? En Ergens, luister... ergens heen waar het warm is? Waar we alleen maar in de zon hoeven te liggen en een paar maanden nee, absoluut nee, niks nee, doen? Nee, nee, lieve schat. Daar hebben we het nou al uitgebreid over gehad en je weet net zo goed als ik dat we niet meteen het geld kunnen gaan smijten. Dat wekt achterdocht. Nee, wij moeten precies doen wat we afgesproken hebben. We houden ons een paar maandjes gedekt. En dan, als het allemaal een beetje vergeten is, dan versier ik een promotie voor mezelf. En dan pas kunnen we beginnen onze levensstandaard te verhogen. Maar geleidelijk aan. Zie je zeker niet nou meteen een droomvakantie. Nee, nee. Nee. Je zal wel gelijk hebben, ja. Ja, voor dat soort dingen hebben we over een poosje tijd genoeg. Ja. Levenslang zelfs. Hallo? Vicky, Jeff. Waar ben je? Ik sta aan een telefooncel. Lijkt me tikkie veiliger. Veiliger? Waarom? Is er iets mis? Nee, nee, niks aan de handjoen. Ik neem alleen geen risico's. Luister, Vicky. Ongeveer op dit ogenblik levert McCulloch het pakje af. Het is dus over een half uurtje ga ik het ophalen. Oh, Jeff, fantastisch. Over het ritje van het park naar de Groene Man doe ik zo'n uh, zo 15 minuten. Naar Rio, schatje, wat zeg je daarvan? Rio, oh, ik kan bijna niet wachten. <laughs> hey, ik moet nu weg, Vicky. Tot over drie kwartiertjes in de Groene man. He. Ja, oh, eh, en Jeff, eh? pas goed op jezelf. Er lopen s'avonds altijd ongure kerels rond in het park. Ja, mijn schat, ik heel Die openbare parken, die zijn s'avonds gewoon griezelig. Nou, Waarom hebben ze verdomme niet een paar lantaarns langs die paden gezet? Nou ja, ik ben er bijna. Is dat nou een goed of een slecht voorteken? Nou, kom op, jongen. Is het niet de goede plaats om bijgelovig te zijn? Je hebt je lot in eigen handen. Beter gezegd, nog eventjes doorzetten en dan vis je het uit de papierbak... Aha. Wat staat daar verder op? Dat zou wel eens... Ja. Ja, het is een Eén kleine, ronde, heel gewone, ordinaire papierbak. Inhoudende, een zeer speciaal klein pakketje, hoop ik. Handje erin. Zo. Beetje rommelen. En... Ja, heb eens. Oh Jeffrey, mijn jongen, je hebt het voor elkaar. Het leven lacht je toe, het schatert je toe. Oh bedankt Henry. Duizendmaal dank, ik wist dat je me niet in de steek zou laten Henry, ik wist het. Ik wist het. En als de weer lichter er van doen. Door... Stop! Staan blijven! Nee! Grijpen, Reguleer! op voor elkaar Jeff! Au, <tie> au, blijf van me af. Wat denk je verdomme dat ik aan het doen ben? Au, arm. Rustig. Zo, zo, nou ben je een grote jongen. Ah. Nee, Auw. maar kijk eens aan. De heer Jeffrey Dollish. Ik wou dat ik kon zeggen dat dit een onverwacht genoegen was. Wie voor de duivel mag jij nou wel zijn? Oh, mijn naam is Nuttol. Centrale recherche, Esfield. is niet waar. Wat wilt u van me? We zijn bezig met een klein onderzoekje. Onze interesse gaat uit naar mensen die sigarendozen uit papierbakken halen. En we hoopten dat u in staat zou zijn ons daarbij te helpen. Je hebt de doos toch, brigadier? Jazeker, chef. Die heb ik. Mooi. Meneer Dollisch, als u zo vriendelijk zou willen zijn mee te gaan naar bureau... ...de brigadier zal u graag te gezellen. Waar, brigadier? Met alle plezier, chef. <laughs> oh, Laat me los. los! Au! oh, laat me los! Zo, dus ze hebben me erbij gelapt, hè? Wie zijn ze, meneer Donner? Goede ouwe Henry natuurlijk. En zijn tamme papagaai Charles. Oh, ik had kunnen weten dat die twee een vuil spelletje zouden spelen. Ik had het kunnen weten. Wanneer hebben ze contact met u opgenomen, rechercheur? Woensdagmorgen ja. zeker al, hè? Zodra ik daarmee hielen gelicht had. Niet soms? Kijk, u, dus in het algemeen is het hier de regel dat ik de vraag stel. en dat degene die tegenover me zit antwoorden geeft. Een soort traditie, zou je kunnen zeggen. Ah, uw zin, rechercheur. Dan gaan we het spelletje nog een keer spelen, nou op uw manier. Maar ik denk dat u dan ook tot de ontdekking zult komen dat u erg weinig bewijsmateriaal tegen me hebt. Met uitzondering misschien van een paar, ja, een paar kleine technische vergrijpjes. Ik moet u erop attent maken dat u tot op dit ogenblik nog nergens van beschuldigd bent, meneer Doris. U bent hier om wat wij noemen het bieden van hulp door het verstrekken van inlichtingen. Ja, ja, maar... maar als het tot een beschuldiging zou komen, denk ik wel dat het om meer gaat nog kleine technische vergrijpjes. Het zou dan bijvoorbeeld kunnen gaan om samenzwering tot het plegen van bedrog. Het afpersen van geld met bedreiging. Ach, nee, nee, rechercheur, het was alleen maar een domme grap. Het misbruik maken van openbare voorzieningen. Het onnodig tijd laten verspillen door de politie. Luister, rechercheur, wat mij betreft was het hele geval niet meer dan een practical joke. Een geintje. Ik deed alleen voor de lol mee, eerlijk. Het, het was... Ja, meneer Dollisch. U heeft al verteld dat uw vrouw het hele plan bedacht heeft. Ja, ja inderdaad. Hè. Ja, het is natuurlijk schofterig hè, om je eigen vrouw. Euh... Maar ja, mensen moeten nog eenmaal de waarheid zeggen. Zeker, hè, dat moet. Ten slotte. Binnen. Ja, brigadier? Ik ben naar het hotel geweest waar mevrouw Dollers zou verblijven. Uh, Jacoby man. Ik heb je gezegd dat ze was ingeschreven als, als mevrouw Ja Jazeker, dat heeft u ons verteld. En ik zou het erg op prijs stellen als u ons niet steeds wilde onderbreken, meneer Dollish. Ga door, eh, Paul. Nou, chef, er is inderdaad een paar dagen naar mevrouw Jacobi geweest. Geweest? Ja, vanmiddag is ze weer vertrokken. Wat? Vertrokken? Ja, net wat ik zei, chef. Ze kan onmogelijk vertrokken zijn. Het schijnt dat uw vrouw dat toch gedaan heeft, meneer Dollish. Heb je een opsporingsbevel uit laten gaan, Paul? Ja, is al gebeurd, chef. Hm. Ik denk niet dat ze erg ver maar, zal komen. Maar, maar dat, dat kan niet. Ze kan niet vertrokken zijn. Dat is onmogelijk. Oh, als u eens wist wat er allemaal mogelijk is. Het is zelfs mogelijk dat ze genoeg van de hele zaak heeft gekregen... en nu gewoon ja. thuis het eten ah. aan kook is. Dat maar, maar is volkomen belachelijk. Ze zou in het hotel blijven tot ik haar gebeld had. Punt uit! Nou, nou, nou. Een beetje kalem aan, alstublieft, hè? Ja, maar, maar begrijp het dan toch. Ze kan het hotel onmogelijk verlaten hebben. Paul? Chef? Ze... Laat de surveillance dienst even langs het woonhuis gaan. Je kunt nooit weten, misschien is ze daar. Komt in orde. Oh, er is uh, nog iets. Hmm? De heer Henry Collins is hier. Hij wil u spreken. Oh ja, vraag hem nog een paar minuutjes te willen wachten. Zal ik doen, chef? Nee, dit kan niet. Wat kan niet? Ze kan het hotel niet verlaten hebben. Dat is niks voor en Het onmogelijk. En schoonheid. Wat wil jij van me drinken? Niets, dank u. Geeft niks hoor. Ik heet Mike. Het is niet waar, dat is interessant. Ja, ben ik ook. <laughs> ik zou graag een drankje met je willen drinken, schatje. Wat verbeeld je je wel? In de eerste plaats ben ik je schatje niet. En in de tweede plaats zit ik op iemand te wachten. Ah, ik begrijp het. Je vriendje komt eraan en haalt je weg uit, uh, uit deze drankzuchtige omgeving, ja? Ja, toevallig wel. Zo. Heb je goed begrepen? Zo, zo, zo, dat is heel fijn voor je. Maar waarom dan niet terwijl je wacht nog even vlug een glaasje? Hè? Het is toch niet leuk om in een lichtglas te zitten staren? Of wel soms? Hm? Hm. Nou, goed. Maar wel vlug, hij komt zo Ah, zo mag ik het horen. Waar heb je zin in, hè? Ik bedoel, wat drinken betreft Een gin tonic graag Dat wordt dan een gin tonic voor... Uh... Vicky Vicky, leuke naam En sexy Net als het meisje dat zo heet, schatje Nou, nou, kalm aan, broertje Hè? <laughs> en een goeie ook. Wat dat betreft nog nooit klachten gehad. <laughs> Vertelt u eens, hoe had u gedacht de diamanten te gelden te maken? Ja, ik, ik heb al gezegd, dus als je mijn vrouw die zou daarvoor zorgen, ik, ik heb daar geen verstand van. Ah ja, natuurlijk. ja Binnen? Ja, brigadier? De surveillancedienst belde net, chef. Nog geen spoor van mevrouw Donnish. Maar ze blijven het huis in de gaten houden. En als het daar opduikt, brengen ze er hierheen. Juist. Bedankt, Paul. En, uh, ja, meneer Collins wordt een beetje ongeduldig. Ach ja, ja, laten we dan maar binnenkomen. En haal meteen de diamant uit de kluis. Goed. Komt u binnen, meneer Collins. Dank u, brigadier. Goedenavond, rechercheur. Het spijt me dat ik u even moest laten wachten. Meneer Collins uh, gaat u zitten, alstublieft. Dank u. De brigadier haalt een diamant uit de kluis. Ah, goed. Prima. Goedenavond, Henry. Ik zou het zeer op prijs stellen als je niet meer het woord tot mij zou richten, Jeffrey. Ik wens niet meer met jou te spreken. Nu niet, en in de toekomst niet. Mijn bedrieg is op zichzelf al verachtelijk. Maar dat je Anne hebt meegesleept... en haar hebt gedwongen zich te verlagen tot jouw miserabel niveau, dat waar, is... Waar, waar, waar is ze, Henry? Wie? De Anne. Niemand schrijft te weten waar ze is. Helaas weet ik ook niet waar Anne is, Jeffrey. En verder krijg je van mij geen woord meer. Alleen dit nog. Jij hebt je schandelijk gedragen. Meer dan schandelijk. Ik heb me schandelijk gedragen? Goeie god, wat dacht je van jezelf? Stiekem achter mijn rug de politie inschakelen. Daar was niets stiekem's aan, Jeffrey. Ik was zeer zeker van plan je te vertellen... dat ik de politie had ingeschakeld. Maar... Oh, laat me niet lachen. Meneer Collins heeft gelijk, meneer Dollish. Hij wilde het u vertellen, maar... Ik heb hem gevraagd dat niet te doen. Hmm. U heeft hem gevraagd dat niet te doen? Ja. Toen ik de band een keer of twee, drie had afgeluisterd... Uh, u kunt het intuïtie noemen als u wilt... Maar ik kreeg sterk het gevoel dat er iets niet helemaal klopte. En toen meneer Collins me vertelde over de voorwaarden... die verbonden waren aan de erfenis van uw vrouw... laat ik het zo stellen. Toen ik u in het park ontmoette, verbaasde me dat niet al te erg. Je houdt het toch niet voor mogelijk? Het is natuurlijk Sherlock Holmes, alleen het vergrootglas ontbreekt nog. Bedankt voor het compliment, maar we zijn inmiddels wel een beetje vooruit gegaan. Binnen. Kom maar in, brigadier. Hier zijn ze dan, meneer Collins. Ik had graag dat u de inhoud van deze doos identificeert als u zo vriendelijk wilt zijn. Even het plakband eraf halen. Zo. Kijk eens aan. In de doos zit een klein fluwelen zakje en in het zakje, nee, nee, dat kan niet waar zijn. Wat? Wat is het? Kieselsteentjes. Wat? Lieve Emmerie, weer gelijk? Allemaal kieselsteentjes, kieselsteentjes. Dat, dat, dat begrijp ik niet, ik. Dol is. Vertel op. Vertel ook, wat bedoelt u? Je hebt de dozen verwisseld, niet? De, de dozen verwisseld? Nee, hoe zou ik dat hebben moeten doen? Je had deze doos bij je, is En ergens onderweg heb je hem verwisseld met de echte. Maar... nee? Nee, nee, dat is niet waar. Hoe zou ik dat nou eens hemelsnaam hebben moeten doen, rechercheur? U was erbij. De brigadier geeft me niet meer dan drie seconden nadat ik de doos had opgepikt. Mijn god, mijn god. Voor 150.000 ponden aan diamanten. Nog een ogenblik. Meneer Collins, een ogenblikje, brigadier. Chef? Voor het geval ik iets over het hoofd heb gezien... Ja? heb jij iemand anders dan Dolly's, wie dan ook... in de buurt van die papierbak gezien? Nee, niemand. Vanaf het moment dat meneer Merkalk het pakje erin deed... tot het ogenblik waarop we de verdachte oppakten... Nou, ...is er geen sterfeling in de buurt geweest. Momentje. Moment. McCulloch. McCulloch. Charles? Wat is er met Charles? Ik zou wel eens willen weten waar die op het ogenblik is. Ja. Nou, waar is Charles? Ja. Ja. Dat is een hoogst interessante vraag, rechercheur. Waar is Charles? Charles? Ja? Wat zou daar beneden nu gebeuren? Oh, ik denk dat Jeffrey nog steeds druk bezig is zijn onschuld te bewijzen. <laughs> Arme stakker. Charles? Wat is er aan? Denk je dat oom Henry het zal begrijpen? Oh ja, dat weet ik wel zeker. Het enige wat Henry altijd gewild heeft, is dat jij gelukkig bent. Hij weet dat het tussen Jeffrey en jou niet altijd te best ging. En als jij hem duidelijk kunt maken dat jij nu echt gelukkig bent, dan is oh, het toch. Ook... Charles, gelukkiger kan niet. Nou, dan zou ik hem maar gauw een briefje schrijven en hem dat vertellen. Hm? Goed ideetje. Heel goed ideetje, lieveling. Lieve. Goedenavond, dames en heren. Hier spreekt de gezagvoerder. Aha, om gasten. Dames ja, en heren, hier het wat ik Ja. We hebben de heerlijkste reis die je je voor kunt stellen, meneer de gezagvoerder. Zeg, wacht eens even. Wat is het? Ik bedenk opeens. Wat? Ik zal op dit ogenblik natuurlijk niet over geld moeten praten. Geld? Maar... Ja. Ik vind dat wij meteen goed moeten beginnen, en. Maar schat, waar heb je het in hemelsnaam over? Ja, het schiet mij opeens te binnen dat ik mijn vliegbudget al niet aan je heb terugbetaald. Oh, is dat het? Ja, ik zal het als we in Rio zijn meteen in orde maken. Goed, eh uh, Eerlijk gezegd, Charles, ben je me geen rode cent schuldig? Nee, Jeffrey heeft de vliegreis betaald. Jeffrey? Wat vertel je me nou? Op? Het is heel simpel. Jeffrey kocht de vliegbiljetten die wij nu gebruiken. Eén was voor hemzelf mm -hmm. en de andere voor ja. weet ik veel. Zonder twijfel een van zijn vriendinnetjes. Zeg, ho, ho, en wacht eens even. Mm -hmm. Begrijp ik goed dat jij bedoelt dat wij in het vliegtuig zitten... dat Jeffrey had willen nemen? Ja, Jeffrey en zijn geliefde... En ik wist dat ik die geliefde niet zou zijn, schat. Want toen ik hem voorstelde om samen een beetje op vakantie ja. te gaan... Waar als ik de buit binnen had, toen zei hij dat dat absoluut onmogelijk was. Ik begrijp het. Nee, nee, nee, wacht eens even. Hm? Ik begrijp er geen s'nachts van. Ik, ik bedoel, hoe kon jij nou om te beginnen weten dat hij voor deze vlucht geboekt had? Door een bankafschrift? Bankafschrift. Ja. Ja, maar lieve schat, het spijt me verschrikkelijk. Het zal wel stomzinnig lijken, maar ik stel het echt... Luister lief, het zit zo. Jeffrey en ik hebben een gezamenlijke rekening fout. Die hadden we. Goed. S'morgens, vlak voordat ik naar het hotel zou gaan, was ik alleen thuis. Hm? En de post kwam, en bij die post zat een dagafschrift van de bank. Kan je het bijhouden? Ik zie het voor me. <laughs> Goed zo. Nou, tot mijn verbazing zie ik op dat dagafschrift... Mm -hmm. dat het bedrag dat we al rood stonden bijna verdubbeld was... door een opname die Jeffrey twee dagen daarvoor had gedaan. Dus ik belde bank en ze vertelde dat het bedrag was overgemaakt naar Atlantic Airways. Het is te gek. <laughs> en toen, en toen belde ik Atlantic Airways... en zij gaven me de datum en de tijd van de vlucht... Ja. En ze zeiden dat de biljetten konden worden afgehaald bij hun kantoor op het vliegveld. En dat meneer Dawlish had afgesproken ze vanavond op te halen. Ja. Nou, en omdat ik mevrouw Dawlish ja. ben, vond ik dat ik ze ook wel kon cool gebruiken. Schitterend, schitterend, hè? Ach, het leek me zo zonde om ze te laten verlopen. Oh, en het is te gek om los te lopen, die goede oude Jeffrey. Heeft hij ons niet geweldig geholpen, liefste? Enorm. Ik weet echt niet wat we zonder hem hadden moeten beginnen. Dan moet ik daar nog op zeggen, hè? Tja, weet je wat? Laten wij drinken op Jeffrey. Ja, op goede oude Jeffrey die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. Laatste. <laughs> Dit was het tweede, tevens laatste deel van De Bedrieger Bedrogen. Een hoorspel geschreven door John Owen en James Parkinson en vertaald door Loes Moraal. Marcel Maas was Jeffrey Dawlish. Marike van der Pol en Dawlish. Erik van der Donk speelde Henry Collins. Ad van Kempen was Charles McCulloch. Frans Kokshoren, researcher Nathal. Vivienke van Groningen, Vicky. Frans Koppers, Brigadier Paul. En Kees Broos, Mike. Technische realisatie, Rens Spijnk en Léon Dubois. En de regie had, Hieron